En dus het is ook nooit ons bedoeling geweest. Maar hoe is dat dan gekomen? We hebben de laatste tijd ja, veel kennissen, veel vrienden, veel, veel mensen die ons kennen. Die hen, en wij die hen kennen. In verschillende milieus. En men heeft daar wel een beetje op gelet. Dat wij die Santiago dingen een paar keer gedaan hebben. Dat heeft een beetje luchtbaarheid gehad. En toen was er in Brugge verleden jaar een tentoonstelling eigenlijk over geloof en geluk. Dat ging vooral over objecten uit de vroegere tijden, middeleeuwen en later, die de mensen op pergrimage meepakten. Het was een heel curieuze tentoonstelling, die heeft een paar maanden open geweest. In het Futus Museum in Brugge. En in het kader daarvan deden ze de activiteiten, concerten en van alles. En toen hadden die mensen ineens ook gedacht van, we gaan die twee daar niet vragen om dus te spreken over hun Camino de Santiago. Denkende dat wij daarbij ons reisverhaal kunnen vertellen. Dat was natuurlijk buiten de waard gerekend. Het reisverhaal over Santiago, die per dozijn in de winkel kopen lijkt me. Dus het is eigenlijk niet zo'n ding nodig om daar nog eentje bij te gaan pennen. Dus het interessante van, van, van, van dat boek is dus niet de kant van de reisbeschrijving. Daarvoor zijn er vele, vele betere boeken dan Tonsa. Uh, maar wat dat we wel gedaan hebben, is dus aan, aan dat idee van het pelgrimage. De figuurlijke betekenis opgehangen. Dus eigenlijk die, die Camino is de kapstok waaraan dat boek is opgehangen. Maar dat boek gaat eigenlijk niet over de Camino. De ondertitel, die staat, dat was eigenlijk de titel die wij gekozen hadden, maar Danlo heeft aangedrongen op de Jacobsweg. Omdat dat toch een beetje meer in het hoog zou springen. Maar die ondertitel die nu de ondertitel is, dat was eigenlijk onze titel, namelijk Pergrimeren op Oneindig. Dus dat is een beetje abstract, maar dat was wel eigenlijk het onderwerp van ons boek. Dus Pergrimeren op Oneindig. Dat kan van alles willen zeggen, en niks. En dat is oké. Okay. De, de leegte die ze zoeken in, in, in zenmeditatie meditatie of de, de leegte waar de mystiekers toe komen en proberen over te spreken, dat is ook leeg. En tegelijk is het alles. Dus ook zo'n titel, Pelgrimeren op oneindig. Wat wil dat zeggen? En wat wil dat niet zeggen? Doe je mee wat dat je wilt. Maar het gaat wel daarover, omdat ik overtuigd ben dat we eigenlijk allemaal in ons leven want dat was ook zei, die weg van die, die ze dan in die tarotkaarten beschrijft je uh, kunt dat ook op andere manieren beschrijven er zijn ook een heleboel andere verhalen die een metafoor geven van menselijk leven, dat begint en dan opgaat en neergaat maar uh, het is het feit dat dat, dat, dat zo'n neergang heeft, dat dat zo'n zo boog is en in zen is er zo'n mooi verhaaltje. maar dat ze zeggen dat mensenleven er niet veel meer is dan dat je heel je leven lang zoekt, zoekt, zoekt naar de os waar je je hele leven op ziet. Dus je bent met andere woorden constant aan het zoeken naar de zin van je leven en, of, hè, en alsof dat iets was dat je, ik weet niet waar, ver moet gaan zoeken. Ik wil zeggen, dat je moet God zoeken, of de, de, de oerkracht of de oerbron, noemt, je dat je wilt. En we zoeken dat allemaal zodanig ver weg. we zijn daar heel ons leven mee bezig soms. En in feite de ontdekking van die, van die ja, zen zenmonniken meer dan duizend jaar geleden al, nou, die waren tot de bevinding gekomen dat het niet zo ver te zoeken is. Je zit er op, in Osle, je loslies gezocht, dat beest dat je zoekt, weet niet waar. Je zit er zelf op alle momenten van je leven. En dat is een zeer mooie beeldvraag, vind ik, omdat dat inderdaad zo is. We, hebben, we zijn natuurlijk opgegroeid in een traditie van eeuwen lang al, waar dat men heeft geleerd daar, de God van de Kerk, en dat is zo die, die, die, die, die, die, die oude man die daar in de boven zit of hangt of weet niet wat. Er, met zijn wijsvinger leggen, en pas op als je die braaf zet en die gaat op tijden van de tijden gaat de man een streepje stellen van de zonden dat je gedaan hebt en dan mogen binnen of niet. Dat is een beetje het beeld, nu ik heeft het lichtelijk, maar toch veel gaan ween mensen die daarin herkennen. Dat is helaas het beeld dat men heeft binnengekregen veel te veel, naar mijn, mijn gedachten. En dat is dus een rem en daardoor ook omdat dat beeld nogal, je mag bijna zeggen, kinderachtig is. Zijn er ook veel mensen vandaag die zeggen, kom af. Ik speel niet meer mee. En dat is volgens mij ook een hele goede reactie. Als je vindt dat dat niet aanvaardbaar is, dan is dat zo. Hè. En dan gaat het dus niet meer naar de kerk enzovoort. Omdat je zegt, ik heb daar niks meer aan. Dus er is duidelijk een behoefte nodig om die inhoud, die anders is dan die god die daar met zijn wijsvinger staat te zwaaien. Dat is maar een, een verkeerd beeld van vroeger tijden, waar de mensen een andere manier van denken hadden. Maar tegenwoordig komt dat er niet meer in. En moeten we geloof ik veel meer denken dan die binnenkant die we allemaal hebben, die nos waar we op zitten. He, niet alleen wij, maar heel de wereld ook de mensen van andere godsdiensten en ik denk dat er nu een dringende nood is aan een, een soort ja, besef van een overspannende godsdienst dus, dus geen enkele die beter is dan de ander maar het is zoeken allemaal hetzelfde en ze gaan dus eigenlijk in een berg op, wat je zou kunnen zeggen daarboven is dan dat grondgedachte of kom ik in, de, de bron is boven, zou ik kunnen zeggen. Iedereen gaat daar langs zijn eigen kant van die berg naartoe. En die kanten zijn allemaal even goed. Dus we moeten niet zeggen, ja maar ja, wij hebben gelijk. Als we zo beginnen, dan is denk ik alles al scheef getrokken voor we begonnen zijn. Dus dat is een beetje wat ik ook in dat boek uh, ja, beschrijf. Ik ben daar meer en meer bewust van geworden. Ik ben geboren aan een andere kant. Ik ben geboren in een absoluut niet geloven uh, gezien. En dus mijn reis was eigenlijk eerder, dus als ik dan rond de Peetwinding was, naar die christelijke kerk toe, en ik heb dat nooit verklaard, en ik heb dat zeker nog niet. Maar zoals Marleen zegt, dat zij dus zich heeft een beetje verwijderd van haar oorsprong, en ik, dat dus ook, en, en dan nadien is teruggekomen, is dat met mij eigenlijk ook een beetje, maar dat is dus wel in de andere richting. Ik ben naar die kerk toegekomen, en ik moet wel zeggen, dat nadien, als ik dan daar meer en meer ik ja, heb toch een tijd goed meegedaan, is met toch dat beeld van, van dat, dat dogmatische heel moeilijk beginnen te vallen. En ik heb inderdaad veel meer dus de dingen gezocht van die overspannende religieuze gevoelens, die dus niets te maken hebben met, met de wijzingen van de brave god boven. En ik denk dat, dat, dat is, ja, ik heb dus dat spoor een beetje terug verlaten. Dat ga ik ook in, in mijn deel van het boek lezen. Mijn, mijn deel is een beetje korter dan van alleen, zoals het de man past. <lacht> Voor mij staat er veel tekening nee, ja, en die pakken nog plaats in. Veel tekening en ze heeft veel, veel lange citaten van andere werken. Ik, bij mij is het allemaal meer zoals samengebouwd. En het is eigenlijk nogal rommelig, het mijne. Omdat het dus te, een, een, een, een neerslag is van die voordracht in Brugge. Ik had niet vreselijk veel tijd om te schrijven, trouwens, maar nee, ook niet. Maar bon, volgens het werk. Dus ik heb die voordracht gebruikt, bijna woordelijk, maar verspreid over die tekst. En dan andere dingen ertussenin gegooid. En daarmee heeft die, die structuur van mijn aandeel dan een, beetje zo, een beetje een muzikaal stuk. Een prelude en dan een proloog en dan, uh, en dan een kapitel over de Camino. waar dat ik alleen maar zeg hoe dat begon. We zijn namelijk vertrokken met een fameuze valse start. In 1995 zijn wij vertrokken in saint Jean pied de port aan de, aan de voet van de Pyreneeën. s'morgens om 7 uur. En zo content en zo opgelaten en dat we niet eens zagen dat we de verkeerde kant uit Dat heeft toch weer een uur geduurd, zo, drie kwartier, eer dat ik begon te zeggen, maar dat klopt je toch echt die zon staat niet juist. En we gaan precies de berg af, we gaan de berg op, dus we dat toch mogelijk. En dan hebben we aan een braaf mannetje die was om kwart voor acht morgens zijn haar ha gaan knippen, het was heel warm, toen al. En hij heeft gevraagd en die begon zo wat te monkelen zo van ja. Mm. En wij terug, en dan hebben we natuurlijk voorbij ons op te maar dat we dus om zeven uur weggegaan zijn, hebben we dan om negen uur een ontbijt gepakt. <lacht> en, en, en. We waren vertrokken zonder ontbijt, want die niet zijn. En een carotte mensen. Het is dus, voilà, dus de, de valse start, ik vind dat heel mooi als symbool van, eh, als je met zeker enthousiasme of overmoed, dan begint dat niet. En je bent zo opgelaten dat je niet goed nadenkt, maar dat is prachtig, hè? dat is geen probleem. Een paar uur langer of minder stappen, oh god. Dus dan zijn wij de avond wel. Eh, over de meeste dus dag moet je over die Pyrenees stappen. Het is dus wel vermoeiend, 30 kilometer, dus we waren om 9 uur zaterdags, dus we waren we dan aan de overkant even ons vol. Maar dus ja, de betekenis van zo'n zo zo valse start, ik vind dit leven het wil van die dingen, dat zijn eigenlijk springslagen, dat zijn dat zeggen dus het, het lot dat u dat een het kunt trekken, dat is, is oké, okay, maar ik uh, doe nu maar voor. Maar eerst moet ik het dus gesprekjes ik vind dat waardevol, dat is prachtig. En zo moet je alles wat op je weg komt een beetje kunnen relativeren en niet te serieus zijn vooral. Want daar da, ga je aan kapot. Uh, ja, dus, en dan heb ik dus, ja, dan vertel ik die, een beetje van die reis ook. Het, het, wat ik denk, de meeste mensen die de camino beginnen, dan heb daar alle de pracht van mensen. Ik heb daar jongens achter mij die dat denken, doen het sport we hebben ze zo tegengekomen die zijn gehoord ze alleen maar spreken over gisteren hebben we toch lapper gelopen en vandaag gaan we misschien maar 44 kilometer doen en we hebben we gisteren 46 gedaan en, en boem, ja, doe maar, hè, doe maar, maar die zitten dan wel en een paar uur later liggen ze dan zitten ze in het gras liggen met hun voeten tegen een boomstam met allemaal al sparadras erop en alles ja, omdat ze dan bijvoorbeeld die schoenen aan hebben en dat ze ook beter vlak willen gaan en ze hebben bovendien waarschijnlijk niks gezien, maar boem, dat is eigenlijk zijn eigen rusting daarin. Wij hebben, wij hebben dat veel trager gedaan, we hebben drie maanden gestapt de eerste keer op, op die, De tweede keer? Ah, nee, ja, de eerste keer hebben we zeven weken gestapt op, op die bijna 800 kilometer. dus dat is oh, Dat is heel op de machtken, en dat was heel mooi De tweede keer met die ezels hebben we het nog trager gedaan Ik zeg altijd, we zijn toen betrokken met twee vrienden, een twee ezels en een ondje We zijn vertrokken met zes ezels en een hond. Maar <lacht> dat heeft een tijdje geduurd, eigenlijk alleen maar de laatste Drie, vier weken toen dus dat was fantastisch. Dat hadden ons verstaan en wij hadden hun verstaan. Dus dat ging heel goed, uh, dat was gezellig. Zodat die beesten wisten dat wij morgen daar gingen komen, dat ze dingen nog niet vertrekken. In het begin was dat verschrikkelijk, want die beesten waren dat niet gewoon. Die wisten niet wat er overkwam. Die, die, die waren maar just gewoon aan die stal, op die plek waar ze gestaan hadden. Dus ze moesten dan morgen de morgen weer weg. Dat was weer nieuw Dus dat was eigenlijk de derde dag staking. En we hebben misschien drie kilometer gelopen. En je weet, een ezel, die eet alles wat hem ziet. Dus dat is tegelijkertijd een luxe, je moet nooit eten kopen. Je moet daar niet mee in zitten, maar het is ook niet plezant. want ze stoppen als ze goed hebben En ze fretten wat ze zien en je moogt doen en wat. Trekken aan hun staart, de dingen in hun oren. Alles is allemaal geen avance. Zij gaan pas verder als zij willen. Wat dat betreft het is het ook bewonderenswaardig, vind ik, want zij doen gewoon hun ding. En ze laten zich niet zo afwikkelen een hond of een paard, je kunt zeggen dat zijn ze verstandige geweest, de honden en paarden soms twijfel ik daaraan omdat je die kunt africhten het zijn ze misschien juist niet verstandig maar bah, dat is een andere discussie uh, ja. maar dus ook die verhalen gaat ze dan lezen verder doe ik dan even onderbreken die reis en vertel ik een beetje met mijn leven zoals het begonnen was en hoe ik daar tot die bekering was gekomen dan doe ik een internet zo van ja, over, een beetje nadenken over wat een mens zo toch voor heeft als een denkt God of die bron, wat denkt hem daarmee te bedoelen, hoe kunnen we dat zeggen of niet zeggen? Het, het probleem van, dat we dat eigenlijk niet kunnen benoemen, en dat volgens mij is daarin de grote, de grote garantie dat het allemaal goed zal blijven, is dat we het niet kunnen benoemen. Moesten we dat wel kunnen, moesten we echt vanaf kunnen de hand leggen op, dat, op die oerkracht. Die we dan zouden pakken, dat we echt de juiste naam zouden gevonden hebben. Dat wil het ook zeggen dat we dat kunnen, ons daarvan kunnen bedienen. En dan is het gedaan daarmee. Dan, dan gaan we dat herleiden tot iets dat we gebruikelijk hebben. En dan zagen we daardoor denk ik, de tak af waar we op zitten. En dan is het niet meer de mes waar we op zitten, maar dan zagen we de tak af waar we op zitten. Dus ik denk dat een van de fantastische geheimen van bestaan is. Dat we het niet kunnen bestaan. Dat we daardoor eigenlijk altijd maar verder gaan en we, we gaan dan door en we hebben het nog niet bestaan. Dat is oké. Okay. Ik denk dat dat, dat, is, dat is heel oké okay. Ik denk dat dat eigenlijk het essentieel is van onze, onze uitstap hier. En we moeten daar niet te veel over kankeren, maar wel bezig zijn, vind ik. Ermee bezig zijn en proberen te zoeken en het is eigenlijk. Daar kom ik nog tot, tot in os waar we op zitten. Als je hoe vandaag, hoe vandaag en gisteren weer weer warmer de lente begint echt, Als je dan een keer bepijst in de Nof, dat het daar ineens begint, dat is toch niet te geloven. Dat is niet maar is, die, die kracht van wat komt, dat kunnen wij niet arrangeren. Ik zeg niet dat dan een God is, je mag dat zeggen, maar oké, okay, dat is maar een naam. Maar er is dus ergens een kracht in die bol, en niet alleen in die bol, want heel, heel dat universum draait en keert en wentelt, wat is dat voor iets? Waar komt die kracht vandaan? En wat is die kracht? En welke uitlopers heeft die? Tot het minste, tot het minste van het minste haken op je hand. Dat is ook hetzelfde. Dus dat zijn de dingen waar je moet over niet moet gewoon niet. maar je kunt het Proberen dat aan te voelen, dat dat dan maar één ding is. Dat is eigenlijk volgens mij de kern van, ja, van een zeker gevoel dat je kunt toch vinden, al heb je misschien van alle problemen. Maar daar dus, wat ik ook zei, meditatie is daarin natuurlijk een fantastisch ding. Ik heb dat begonnen een paar jaar later, naarzij. ik ben nu vijf jaar bezig en ik doe dat niet voor beelden, ik moet dat niet geloven. Maar soms heb je toch ineens het beet dat je hebt, dat is het. Dat is het voordeel van dat te doen, je neemt afstand, je verstaat veel meer, even, twee minuten later je niet meer, maar dat is ook niet erg. Maar je hebt tenminste nu en dan een mijlpaal die je niet meer helemaal vergeet. En je, hebt een, een, je krijgt een afstand tot je ego, waardoor je kunt, ja, je blijkt ineens losser te staan tegenover jezelf. Je kunt dus over dingen klappen of je durft erover klappen. Dat je vroeger zou je je zegt, wie ben ik, ik heb dat je daarover spreekt. In feite, nu moeten we ons allemaal niet schamen, wij mogen over die dingen spreken. Maar het zal nooit fantastisch zijn wat we willen zeggen, want je kunt daar niet juist over spreken. Maar het is altijd, ik zeg altijd, het stamelen dat we doen als we over die onderwerpen spreken, maar dat is oké, okay, laten we dat aanvaarden. In plaats van dat niet eens te proberen omdat we bang zijn van onze vergissing. We moeten niet zo bang zijn. En ik uh, denk dat we eigenlijk als we rondkijken, dat we dan niet anders zien als we dat willen zien, dan tekenen van die, van die bron die daar is. En de vraag stelt die dan echt, is er wel iets anders dan die bron? En waarschijnlijk niet. Je kunt alles tot dat terugbrengen. En uh, ik denk dat dat eigenlijk is de hoofdzaak is van hetgeen dat een de leidraad vormt, ook in, in dat boek van ons. Uh, gemaakt daarvan wat dat je wilt. Uh, wij hebben dat ook gedaan, en soms versta ik het werk niet meer wat ik geschreven heb, en soms versta ik het ineens veel beter dan ik het toen begreep. Dus maar alleen zegt dat ik leerde uit als ik mijn eigen boek lees zeg. Ja, maar ik heb is... hem zeker al vijf keer gelezen. Wat heb ja, je geleerd? Dat, dat is, <laughs> is ongelooflijk. Dat is natuurlijk normaal, want op het moment dat je over die dingen moet schrijven of wil schrijven, gaat ook? je veel meer Geen nadenken na. dan dat je ooit gedaan hebt. Geen en je gaat vijf keer iets proberen te zeggen tien keer schrappen. En de andere keer laat het dan staan. En, maar je bent dus veel meer erbij betrokken en je komt tot iets dat je op dat moment zegt, ja dat is het, ik heb het vast. Maar dat wil niet zeggen dat je dat overmorgen nog vast hebt. En dat is alweer weg geflipt en ik heb van alles te doen en dan de volgende week doe ik terug voort en die boek is wat dan een keer daar geschreven kan niet meer voort en dat is regel ja. Dus het is allemaal zo'n beetje, ja, zoals je het zelf zou gedaan hebben, we zijn ook beginnelingen. En uh, we zijn altijd beginnelingen. Voilà, dat is eigenlijk. Ik weet niet of je het nog meer moet zeggen. Mag ik nog iets zeggen? Nee, dus.. Ja, over die dat is ook bij mij. Uiteindelijk kom je daar bij, bij die mystieke teksten aan, als je daar dus iedere dag zo'n pakketje van leest, dan voel je jezelf wel veranderd. Omdat dat zegt, die mensen hebben het contact met dat met, binnenste. Ja. Eigenlijk zijn er zoveel mogelijkheden om zelf te proberen dat contact ook te onderhouden alle dagen. En dat is heel iets anders dan zeggen, ik ga ik, ik alle dagen zoals het moet. Na, naar de of, of naar de kerk of, of, naar, de, of naar de moskee. Dat heeft, dat heeft daar nog niks mee te maken Dat mag allemaal. Het niet dat het daar gaat vinden. Misschien wel, maar misschien ook niet. In, in veel gevallen is het duidelijk niet. Ja, dus ieder moment is niet We hebben in onze hoofdstad een groot Boeddha-beeld, dat wordt al jaren vijf gekocht. Dat is nu toevallig een Boeddha-beeld, omdat we dat zo mooi vonden. En Boeddha is toch een fascinerende figuur. Dus dat is een dood beeld, kun je zeggen, in steen. Die staat daar. Toevallig hebben we die zo gezet zonder nadenken dat die eens als de zon opgaat die krijgt zo de eerste stralen van de tuin. Dat is toevallig gebeurd. Want in het begin dacht ik van hem daar te zetten en dan had hij de laatste stralen van de dag gekregen. Maar zat dat beeld onder een bosje en zou ze nog gekregen hebben. Maar dus waarom nu staat hij de eerste stralen? En dat beeld staat daar dus. Ik vind dat zeggen dat is een dood beeld. Maar het is nog nooit twee keer treffig. Dus dat bekijkt, dat is alle dagen anders. Dus dat is alsof willen beeld dat zal leven. Eigenlijk is er niks dood omdat alles er rond ook altijd leeft. En er in twee momenten ooit in de eeuwigheid niet met zich komen. Zeggen we er is niks nieuws onder de zon. In feite is dat vrouwelijk. Het is altijd nieuw onder de zon. Maar dat is leuk, wil ik dat wel wat willen zeggen. Maar ieder moment is wel degelijk nieuw. Het is nog nooit geweest. Dat zal nog niet met zich komen. En dat soort besef van dingen. Dat geeft u een andere kijk, en laat u relativeren. En geeft u ook een beetje humor soms, die nooit weg is. Hè. Dat is toch wel zeer noodzakelijk. En uh, voilà. Dus als je een boek moet lezen, zijn welkom. En vind je het te moeilijk, dan ook welkom. En zeg je nooit van zijn leven niet meer, dan zij ook welkom. En uh, ik weet niet wat er vervolg op komt, dus kan moet je ook al niet aan denken. Uh, we zien wel. Voilà. Bedankt dat het er was. Tot Nou, sure. no, sure. we kom op. Pak je af meteen. Je doet helemaal